Christian Bonemakker met het NOS Journaal. ...om een shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen. Als er voor zes uur Nederlandse tijd geen akkoord is... ...kan de Amerikaanse overheid geen geld meer lenen... ...en worden honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd... ...net zoals in 2013. Alleen de allerbelangrijkste diensten blijven dan nog draaien. Trump wil met een tijdelijke begroting tijd winnen. Maar veel democraten willen het probleem nu goed aanpakken. Met een meerjarenbegroting waarin ook afspraken worden gemaakt over hete hangijzers zoals immigratie. De kredietwaardigheid van Spanje en Griekenland is verbeterd. Beoordelaar Fitch heeft Spanje voor het eerst in jaren weer een A-status gegeven. Het land verloor die tijdens het dieptepunt van de eurocrisis in 2012. Maar nu is er een flink economisch herstel en de werkloosheid in Spanje daalt. Vooruitlopend op de hogere rating daalde gisteren de rente op Spaanse staatsleningen al. De verwachting is dat andere kredietbeoordelaars Spanje ook weer een A-status zullen geven. Een van hen, Standard Poor's, heeft Griekenland opgewaardeerd van B- naar B en voorziet zelfs een verdere stijging. Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Topman Mark Zuckerberg meldt dat hij gebruikers gaat vragen om nieuwsbronnen te beoordelen. Berichten uit bronnen die breed worden vertrouwd krijgen dan voorrang boven berichten uit omstreden bronnen. Volgens Zuckerberg is er te veel sensatiezucht, desinformatie en polarisatie in de wereld. En daar wil hij zoiets tegen doen. Vorige week maakte Facebook bekend dat persoonlijke berichten meer ruimte krijgen ten koste van nieuws. In zijn toelichting zegt Zuckerberg nu dat de hoeveelheid nieuws zal dalen van 5 naar 4 procent, maar dat de kwaliteit daarvan omhoog gaat. Het weer. Vannacht kan in het oosten en noordoosten wat sneeuw vallen. Ook kan het glad worden door bevriezing. Minima van 3 graden aan zee tot 0 in het binnenland. Overdag eerst nog wat zon, maar vooral in het zuiden periode met regen of natte sneeuw en het wordt 3 tot 5 graden.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 En mensen die naar vijf... to the heat oh.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 Deep in your love Your love Yeah.